De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Touroperator Thomas Cook haalt zo'n 1500 toeristen terug en OWAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het calamiteitenfonds vergoedt extra kosten die mensen moeten maken en geeft ook een vergoeding voor niet genoten reisdagen.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 Als het liedje dan genoeg punten krijgt, gaan ze door naar de finale twee dagen later. Het weer. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. Op veel plaatsen ontstaat mist. Morgenochtend blijft de mist lang hangen. In de middag zijn er zonnige perioden. De maxima liggen iets boven nul. Dinsdag bewolkt en 2 tot 5 graden. Daarna wordt het zachter en verdwijnt de nachtvorst. De kans op regen neemt toe. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit John Jansen van Galen. Onder zware dennentakken die het licht van de zon zeefden... tot stralenbundels op het diepgroene mos... vonden we diep in het bos een monumentje... en een houtsnipperpad naar een onderduikershol. Een kuil in de grond meer was er niet van over. Tien maanden lang hadden zich hier twee Joodse gezinnen... en een paar geallieerde piloten schuilgehouden. Ik kon mij er niks bij voorstellen. Hoe leefden ze? Hoe weerstonden ze de kou? Waarom vonden ze nergens anders onderdak? In februari 1944 maakte Verraad een einde aan het onderduikershol... en het volgende station was Auschwitz. En Anne McGaragall, Complainte pour Saint-Catherine. Het oog blikt vanavond natuurlijk naar het buitenland. Naar Egypte in de eerste plaats. Wederom werd in Cairo gedemonstreerd tegen president Mubarak. Maar hebben we het bij het rechte eind dat het vuur er een beetje uit is? Kan het zijn dat Mubarak het protest expres laat betijen tot het tij voor hem keert. Wij schakelen over naar correspondent Sander van Horen in Cairo... en leggen de vraag voor aan Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks... hier in de studio. Maar ook zijn er woedende politieke betogingen in Albanië. Ook een moslimland, zei heet in Europa. En de toestand daar wordt nu dan ook al vergeleken met Tunesië en Egypte. Of dat terecht is, vraag ik aan correspondent David-Jan Godfra. En dan beleefde wij aan zeeheden de slotdag van het voorheen hoog over Tata Steel schaaktoernooi. In de staat van de hooggroep eindigden twee jonge Nederlandse grootmeesters, Erwin Lamy en Jan Smeets. Nu meteen op naar het volgende toernooi. Hoe ziet het leven van een schaakprof in de subtop er eigenlijk uit? Ze komen erover vertellen. Om vijf voor twaalf, skiën in Pakistan. Maar eerste kranten vanmorgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 30 januari. Hij zit er nog. En dat is op zich een prestatie. Maar de vraag wordt steeds nadrukkelijker. Hoe lang zal Mubarak nog president van Egypte zijn? Voor de zesde op in volgende dag trotseerden vele tienduizenden demonstranten de gevaren... en trokken de straten in. Yes. Ook vandaag zijn er demonstraties tegen president Mubarak. Er zijn tot nu toe meer dan honderd doden gevallen. Mubarak zelf had vanmorgen een ontmoeting met de legertop om de situatie te bespreken. Once again, it seems like the soldiers are are basically passive witnesses to the upheaval that continues around them. Everything is broken inside the police station. Look. Glass, everything, everything. Reisorganisatie TUI gaat 1600 Nederlandse toeristen uit Egypte repatriëren. Dat betekent natuurlijk wel dat een hele bestemming als Egypte voorlopig even... Um... Uit het hele proces gehaald wordt. Wij vragen eigenlijk gewoon heel van buitenland: meer kracht, meer steun. Dat die bevolkens steunen, dat die moet gewoon verlaten. Een peaceful, orderly transition to a democratic regime is wat is in het best interest van iedereen including the current government. Het lijkt erop dat ze hem echt laten vallen, maar dat doen ze in slow motion. F-16 fighter planes flying low over the square low enough once again remarkably as dat mentioned that you could see inside of their cockpits op het Tahrirplein kregen ze aan het eind van de middag gezelschap van Nobelprijswinnaar Mohamed El Baradei. In Egypte nu Atilay Oezlou, directeur van Tour Operator Karenden. Hij is daarheen afgereisd om zijn toeristen te evacueren. Goedenavond, meneer Oezlou. U bent in Hoergada. Hoeveel van uw toeristen zitten daar? In Hoergada hebben we 189 uh, toeristen. En uh, we hebben iets meer dan 500 toeristen in Luxor. 189. En, en wilde iedereen graag terug naar Nederland? Uh, nou. Het was uh, niet iedereen, niet iedereen. Sommige mensen bepaald, omdat we niet in Nederland zijn, wilden in vakantie vieren. En, en uh, we hebben gezegd, ja, de 19 feestdag dus echt mee. Ja. En uh, ja, iedereen heeft dat doorgezet. Morgen gaat iedereen gewoon mee. Maar u heeft ze dus allemaal toch meegekregen. Hoe, hoe, hoe lukt u dat? Wat wat wat kunt u uh, zeggen? Wat zijn de consequenties als mensen daar toch willen blijven? Natuurlijk, maar het is gewoon, uh, ja, we hebben een negatief advies En als je dan, uh, dan krijg je opdracht van garantiefonds, uh, calamiteitenfonds, uh, Die zegt van, je moet iedereen evacueren. Dus wij uh, moeten dat gewoon naleven. En we hebben gewoon iedereen gezegd van, je moet mee. Want anders moet je echt voor mijn eigen risico hier blijven. Ja. Praat u iets dichter als de microfoon naar straat. Nog één vraag. Er waren dus inderdaad mensen die zeggen, ja, het is hier lekker warm weer. En we merken niks van... Uh, Onveiligheid, we willen liever blijven. Ja, er zijn mensen die zeggen gewoon, uh, we willen gewoon hier vakantie We zijn net gekomen. Zaterdag waren we uh, 187 man gekomen die zeggen van ja, we willen heel graag hier blijven. En we zeggen, ja, dat kan niet. ik gewoon mee. U hebt ze overtuigd. Ja. Dank u wel, meneer goedemiddag, goedemiddag. in Inhourgada, directeur van Tour Operator Correnden. Een drama in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Tien mensen kwamen om het leven toen een passagierstrein frontaal op een goederentrein botste. Deze vrouw woont op een steenworp-afstand van de plek des onheils. En op een gegeven moment gab ze een knal, Maar also, wie de bombe kan je zeggen. Zo laut was dat. Ik ging raus en zag een grote feuerball. De politie is bang dat het aantal doden zal oplopen omdat veel mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. En 40 zumteil sehr schwer verletzte personen, waar we nog niet wissen ob es vielleicht in den umliegenden Krankenhäusern doch noch zu dem einen oder anderen Todesfall kommen wird. U hoorde het net in het nieuws met het nummer Je vecht nooit alleen gaan de 3J's proberen de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf te overleven. En nu wilt u vast graag horen hoe het klinkt. Het was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en hiernaast me zit Juri Stubenitski. Die heeft een overzicht van de kranten van Morgen Vroeg uh, samengesteld. En hij begint met de voorlezing daarvan. De onrust in Egypte is de opening van de meeste kranten. In Trouw een reportage van correspondent Eduard Patberg, die eerder zelf onderwerp van het nieuws was... omdat hij door een groep politieagenten in elkaar was geslagen... Hij is kennelijk genoeg hersteld en kon op pad door Cairo. Daar zag hij hoe agenten in een achterstandswijk strijd voeren met buurtbewoners. De agenten zeggen dat ze niemand hebben gedood, maar de buurt weet wel beter. Een jongen zegt dat er 13 demonstranten zijn doodgeschoten. Als bewijs laat hij beelden op zijn mobieltje zien... waarop twee mannen naast hun hersens dood op straat liggen. Ook in andere landen in het Midden-Oosten komt het volk in opstand... tegen de leiders die al tientallen jaren aan de macht zijn... De Telegraaf gaat in op de gevolgen van die demonstraties. Zo dreigt Al-Qaeda in Jemen vrij spel te krijgen... als de president de opstand niet kan bedwingen. En in Jordanië wordt het verzet geleid door een politieke tak van de moslimbroederschap. De vooruitzichten zijn onheilspellend, want volgens de Telegraaf... is de broederschap niet zo'n fijne organisatie. Zaterdag werd de Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami in Iran opgehangen voor drugsmokkel. En dat gebeurde behoorlijk onverwacht. Want volgens Trouw was de dochter van Bahrami niet op de hoogte. Een verslaggever belde haar zaterdagochtend voor een reactie maar ze was net wakker en wist nog van niks. Verbijsterd zegt de dochter dat de gevangenis haar had moeten inlichten. Ze hebben gezegd dat we langs konden komen om afscheid te nemen... maar dat is dus niet gebeurd. Ook de advocaat is niet ingelicht over de executie... en moest het via de media horen. De advocaat en dochter spreken er schande van. Het zijn toptijden voor de Somalische piraten... want door vaker gebruik te maken van gijzelaars als menselijk schild... is het voor de marine lastig om in te grijpen... In het Nederlands Dagblad staat dat de piraten twee maanden geleden hun grootste buit tot nu toe binnenhaalden. Ze kregen 9,5 miljoen dollar losgeld voor een Zuid-Koreaanse supertanker. En dat geld wordt meteen weer uitgegeven. Dat is te zien in buurland Kenia. Somalische piraten laten daar royale villa's en zelfs moskeeën bouwen. Kenianen noemen het witglanzende gebouw de Mogadishu Moskee. Fietswrakken, gedumpt huisvuil en losliggende stoeptegels. ruim een derde van de klachten over die dingen... wordt niets gedaan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Spits heeft dat onderzocht. De krant deed een paar honderd meldingen. Voor en na de meldingen werden er foto's gemaakt als bewijs. Binnen twee weken was twee derde van de problemen opgelost. Toch werd bij de rest van de klachten niets gedaan. Na een confrontatie beloofden de grote steden het behandelen van klachten te verbeteren. Diep verscholen in de Groningse bodem zit iets waar de harten van energieliefhebbers sneller van gaan kloppen. Want volgens het landelijk platform Geothermie is er een grote heetwaterbron gevonden... die voor honderdduizenden mensen energie kan opwekken. Volgens de Telegraaf werd de vondst gedaan tijdens een bodemonderzoek in de Eemshaven. De bron is kilometers diep. Hoe dieper, hoe heter. Dit water van vier kilometer diep is behoorlijk warm en dat is goed... zegt de voorzitter van het platform Geothermie. Het zal tientallen miljoenen kosten om energie op te wekken. Maar, zegt de voorzitter, van de duurzame vormen van energie... is het zeker niet de duurste. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. de tus aguas, se la regalé a tus ojos, pero tu no me mirabas, se la regalé a tus ojos, pero tu no me mirabas, canta guitarra requisera, canta guitarra guarira, canta guitarra rechira. De Cubaan Ibrahim Ferrer met Copla Guagira. Vlak voor zijn dood opgenomen op het album Mi Sueño En dat is nu verschenen. Het was een dag van onduidelijkheid in Egypte. Hoe staat het er nu eigenlijk voor in de machtsstrijd... tussen het volk en de regering? Er werd weer gedemonstreerd. Maar het lijkt zo op het oog op, op, op de televisie... of er minder mensen op straat zijn geweest dan gisteren. Sander van Horen in Cairo, goedenavond. Klopt dat? Um, nou, vanmorgen zeker wel. Uh, toen waren het er heel weinig. Maar aan het eind van de middag werden het er weer meer. En dat had volgens mij alles te maken met de aankondiging dat Mohamed al Baradij... Uh, naar voren was geschoven als dé centrale figuur namens de oppositie. En dat hij op het plein zou komen. Daar is hij ook geweest. En uh, vlak daarvoor zag je echt groepen van tientallen, honderden mensen soms naar het, uh, naar het plein toekomen. Ja, en dat heeft dus de protesten weer uh, aangejaagd? Ja, heb ik zeker het idee van wel. Ik ben net nog even op het plein geweest. Uh, ik bedoel, ik ben de enige niet die de avondklok klok daarmee schendt. En je ziet dat er nog altijd duizenden mensen op het plein zijn. En dat vind ik ook wel weer meer dan er gisteren nacht bijvoorbeeld waren. Hè? Want s'nachts zijn het er natuurlijk altijd oh. minder, aan het einde van de middag ja. altijd meer. Maar het zijn er wel meer dan gisteren, zeker. Ja, en uh, plunderingen in de stad, hebt u die ook nog uh, waargenomen? Ja, nou, plunderingen zelf heb ik niet waargenomen. Daar krijg je vooral geluiden vanuit de wat rijkere buitenwijken. Maar wel heel veel, ook weer meer dan gisteren, burgerwachten die in het leven zijn geroepen. Gisteren zag je ze gewoon al wel, maar vandaag lijken er wel hele wijken... waar elke straat ongeveer afgesloten is. Het zij door een boomstam, het zij door een aantal plantenpotten... het zij door een oude lantaarnbouw. En dan dus inderdaad ook de groepjes met uh, mannen... Die uh, stokken en soms geïmproviseerde messen bij zich hebben. Alles dus om die plunderaars tegen te houden. En dat, dat is toch ook wel iets van vandaag, hè, waar die politie dus weer niet op straat was. En uh, de burgers dus echt het idee hebben dat ze zelf hun eigendommen moeten beschermen. En die politie trouwens, dat, dat is iets wat morgen heel spannend gaat worden. Um, het lijkt er toch op dat die morgen weer de straat op gaat komen. En ja, dat, dat is natuurlijk de groep waar de demonstranten uh, in het begin de felste gevechten mee uitvoeren. Dus hoe dat morgen gaat lopen, dat. Uh, met angst en beven tegemoet. Hier in de studio Bertus Hendricks, eh, Midden-Oostenkenner van eh, Klingendaal. Welkom. Goedenavond. Is het eh, te gewaagd om te veronderstellen dat de machthebbers het slim proberen te spelen? Laat het leger terughoudend optreden en laat het volk maar uitrazen met andere woorden. Laat het maar even betijen. Ja, maar tegelijkertijd is elke dag uh, dat uh, de betogers uh, zonder uh, problemen het uitgaansverbod kunnen trotseren, natuurlijk een uh, verlies aan geloofwaardigheid uh, voor, voor het regime. En het, uh, het momentum zit nog steeds bij de betogers. En, uh, en de druk blijft op, uh, op Mubarak. En nu morgen worden dus uh, de, de, de, de, de veiligheidstroepen, de beruchte al Markazis, zoals ze in Egypte heten, die worden weer ingezet. Uh, wat erop het lijkt te dat de strategie van de chaos, hè, waar uh, toch heel veel mensen denken... dit is een bewuste strategie geweest om de, de, de politie en, en, en veiligheidsgroep... helemaal niet meer te laten optreden tegen plunderingen... Ja. Ja. zodat de, de mensen gaan verlangen van voor alles veiligheid. Hè. Ja, dan um, moet er maar rust en orde ja, komen. En, uh, en dat, nou, die gaan er nu morgen uh, weer de straat op. Maar die hebben uh, de opdracht gekregen om uh, uh, gevechten met uh, betogers te vermijden. En ja. wat ik heb begrepen, in ieder geval wordt dat door Al Jazeera gemeld... Dat ze overal zullen worden uh, de, de, de, uh, ingezet, behalve op het Midan Taghir, uh, het, het, het centrale plein waar uh, natuurlijk ook alle televisiecamera's staan. En dat, dat wat is de reden dan ook? Ik dat denk hij dat de televisiekamer ja, staan? Nou ja, men weet, dat is gewoon het centrale en ook het symbolische uh, plein. Maar uh, dat uh, uh, verduistert ook een beetje het zicht op wat er elders in Egypte gebeurt. En wat uh, ik vandaag de hele dag uh, heb uh, gezien en, uh, en gehoord... Uh, ook over uh, Al Jazeera, hoewel die officieel uit de lucht zijn in Egypte... Uh, dat met name in steden als uh, Mansoura, Mahal el Kubra, in, in, in Suez, in de grote provinciesteden, dat daar een massale opkomst nog steeds is van, van demonstranten. Dus die, die druk van die demonstranten, eh, die houdt nog aan. En vooralsnog eh, is die uitputtingsstrategie eh, van eh, het leger van, nou ja, eh, op een gegeven moment moet men naar huis, maakt ze ook zorgen over wat er met de veiligheid thuis gebeurt, heeft tot nog toe niet gewerkt. En nee. ja, dat vroeg me net af wat je nu zegt. Hoe ver strekt het in Egypte, hoe ver strekt het buiten Cairo? Want we hoorden van die man van dat reisbureau, dat die toeristen in Hurgada, die zeggen, waarom moeten we eigenlijk weg? We hebben hier geen ja. spandoek gezien. Nee, nee maar maar Horgada is totaal buiten het, het, het gewone Egypte. Sharm El Sheikh, Horgada, dat zijn euh, geïsoleerde e euh, euh, toeristenplaatsen. En waar ook iedereen zo'n belang heeft bij rust. dat al die mensen euh, daar niet gaan demonstreren. Want die leven ervan. Maar in, in, in, in, in steden als Hoer, euh, in Beni Sweef in het zuiden. Uh, ik noem dan Mahal el-Kubra. Kafre Sheikh. Allemaal steden ja. die niet elke dag op televisie zijn. maar waar Al Jazeera wel zijn correspondenten had. En euh, daar is nog steeds een groot. Opkomst van demonstranten. Over Mansoura zeiden ze zelfs uh, dat is een stad in de delta, dat daar honderdduizend mensen op de been waren vandaag. Nou, laten we even de overdrijving daarbij vanaf uh, halen. En dan blijf je toch altijd nog met gigantisch grote menigte rekening ja. te houden. Sander van Hoorn, heb jij daar iets van gehoord? Van die uitwaaiering van het protest over heel Egypte? Ja, en dat dat inderdaad buiten het oog van de camera's uh, veel harder eraan toe gaat. Dat zag je de hele tijd al in Alexandrië en in uh, Suez. En dat spreidt zich ook uit. Er waren op een gegeven moment ook berichten dat dat naar de toeristenplaatsen zou gaan. En dan met name naar Rougada, wat niet in de Sinai ligt. Dus daar kom je wat lastiger. Maar dat, dat, dat schijnt inderdaad nog wel mee te vallen. Maar dat het zich uitbreidt, dat is wel degelijk duidelijk. En alles wat het. Wind op dit moment doet, dat lijkt uh, eigenlijk alleen maar de demonstraties aan te wakkeren. Hè? Ik had vanmiddag heel sterk het idee toen er uh, twee straaljagers rondjes draaiden boven het centrale plein, dat er iets in de lucht hing. Maar de, de, de, de demonstranten lijken er alleen maar vast, vastberadender door te worden. Ja, Bertus Hendricks, heeft Moenbarak eigenlijk de macht nog wel in handen? Ik heb sterk de indruk dat hij eh, niet meer de lakens uitdeelt. En dat het in feite eh, Omer Soleiman en de generaal zijn... en de minister van Defensie. Die, de, het was tot voor kort de chefstaf van het leger. Die was net in Washington voor overleg, het, het jaarlijkse strategisch overleg... met het Amerikaanse leger. Die is teruggekomen naar K.O. Is-Sanaan, de generaal Sanaan. Die is benoemd tot minister van Defensie. Eh, Ahmed Shafik, eh, de, de premier, is ook een, een oud-generaal. En ik heb de indruk eh, dat... Eh, in feite, uh, he, het leger... Uh, nu uh, feitelijk de dienst uitmaakt... en dat ja. Mubarak... Uh, ik vond het ook op, uh, opvallend dat vandaag Mubarak naar het leger toe kwam. Normaal ja. he, ontbied, ontbieden ze in zijn, uh, in zijn paleis. Ik krijg de indruk dat de Amerikanen ook sterke druk hebben uitgeoefend... en dat, het, uh, dat men uh, weet het tijdperk Mubarak is voorbij. Het gaat er nu om, om, wat vandaag dan ook de sleutelbegrip was... een, uh, een ordelijke overgang... Naar, uh, een nieuw, om, om te zorgen van nou, Mubarak, die haalt zoveel agressie op dit moment, dat is de uh, figuur, de symbolische figuur ook die weg moet. Uh, men men denkt, nou ja, dat, dat is kennelijk niet meer tegen te houden, ja. maar laten we proberen zoveel mogelijk van het regime te redden en zoveel mogelijk de controle van het regime over de, de noodzakelijke overgang te houden. Ja. En dat duo, uh, nieuwe sterke mannen in het centrum van de macht dat je noemt, uh, zou, ja. hebben die de steun van, van Amerika, denk je? Uh, in ieder geval nog op dit moment uh, om te zorgen... Dat, uh, dat zij ervoor zorgen dat het niet een totaal machtsvacuum wordt. Want daar is men het allerbangste voor. Ja. He, want de, de, al die demonstranten weten absoluut wat ze willen. Mubarak moet weg, het regime moet weg. Maar de Amerikanen zijn natuurlijk ontzettend bang uh, voor het machtsvacuum. En waar ze ook bang voor zijn... Uh, dat is ze willen voorkomen dat Mubarak, net als Ben Ali... Uh, met de staart tussen de benen een vernederende aftocht zou maken. Ja. Sander, we horen dat jij hier... Uh... Even iets over nou, willen de zeggen. Dat als je hier uh, net nog op het plein vraagt... Uh, ...wie moet uh, de nieuwe president worden... ...dan zeggen ze... ...het maakt ons niet uit als het maar niet Mubarak is... ...maar ook bijvoorbeeld als het maar niet Suleiman is. Ik bedoel, iedere Egyptenaar... Nee, ...die kent natuurlijk die hele militaire top nog beter dan wij. En ja. de demonstranten... ...die willen dus dat heel nadrukkelijk niet... ...wat de Amerikanen en wat nee. uh, het leger ook wil. En ik heb het idee dat het een, een soort padstelling begint te worden... ...tussen drie partijen. De demonstranten, het leger en uh, de Amerikanen. En wat je hier toch ook wel heel vaak hoort Bertus, is dat het leger, wie is op dit moment eigenlijk het leger? Het leger schijnt toch ook wel verdeeld uh, te zijn. En uh, zolang niet duidelijk is waar zij nou precies staan, blijft deze situatie voortduren. Ja, Bertus ja, ja het leger inderdaad, uh, dat is natuurlijk de grote uh, uh, vraag, want ik denk dat de generaals in de, in de top, dat die willen dat er rein komt aan deze demonstraties. Maar uiteindelijk, uh, als ze het leger willen inzetten, dan is het toch de soldaat in de tank. De ja. soldaat uh, op straat, die die moet overhalen. En de, de strategie van de demonstrant is de hele tijd geweest, verbroederen met, uh, met de, de mensen die op, uh, de orders op het laatst moeten uitvoeren. En die strategie heeft tot nu toe gewerkt. Ja. En ik denk dat dat ook verklaart de aarzeling van het leger om nu hard door te zetten. En uh, ik denk dat ze ook vanuit Amerika uh, de berichten krijgen van jongens, zorg dat het geen bloedbad wordt, want dan is, zeggen, dan is dat regime uh, uiteindelijk helemaal te, uh, elke legitimiteit kwijt. En enig idee hoe Israël staan tegenover die... Machtsovergang. Die, nou, die, die zitten natuurlijk uh, ongelooflijk uh, in de zenuwen. Want uh, Omar Suleiman bijvoorbeeld. He, dat was de man uh, die alle uh, belangrijke dossiers met de, met de Israëli's doet. Omar Suleiman was de man die, de, die, die het dossier tussen Fatah en Hamas onder zich heeft. En de Israëli's die, uh, die weten met dit regime uh, met wie ze te maken hebben. Daar hebben ze een enorme uh, samenwerking mee gehad. Uh, en, en tot nu toe. En dat heeft voor de Amerikanen goed uitgewerkt. En de onzekerheid die nu aankomt is ook voor. Israël heel bedreigend. Ja. Want het, het hele uh, het Amerikaanse beleid is gestoeld op, op, op Egypte. En ja, wat er daarna komt in een overgangssituatie, onduidelijkheid, machtsvacuum, daar maken we zich in Israël, maar dat weet Sander beter dan ik, heel veel zorgen over. En de ontwikkeling in Cairo in de komende dagen, wat, wat verwacht jij? Uh, ik denk uh, dat uh, die, uh, die pressie van de demonstranten nog zal aanhouden. Die zullen proberen uh, om die druk uh, gaande te houden. Als de, het leger geen... Uh, uh, Krijgt om te schieten, en ook de politie de opdracht krijgt volgens het officiële berichten dat ze uh, moeten zorgen voor de orde, maar uh, botsingen met de demonstranten uh, moeten vermijden. Dan denk ik dat de druk op Mubarak om uh, te gaan verdwijnen op een uh, zo, zo mogelijke manier Omdraag. alleen maar zal toenemen. Ja, Sander, morgen een spannende dag. Ja, toch wel hoor, want die politie die zal dan misschien niet optreden, maar uh, de bevolking en de demonstranten die uh, zullen daar misschien wel door uitgedaagd worden. Dus uh, ik, ik verwacht dat dat toch wel tot nog meer uh, confrontaties leidt dan de afgelopen dagen waarin het relatief rustig was. En... Dat weten we inmiddels, dat kan ook tot uh, doden leiden. En toch ook wel spannend om te zien uh, uh, dat Al-Baredij heeft gezegd dat hij uh, de vrije kaart heeft namens de oppositie om met het regime met het bewind uh, te onderhandelen. Dus met Mubarak of met het leger zullen zij met hem willen praten. Ja, dat is toch ook wel heel spannend om af te wachten. Oké, okay, Sander van Horen en Bertus Hendricks, dank voor jullie toelichting op de toestand in Egypte. I recall his parting words. Must I accept his fate or take myself far from this place? I thought I heard a black bell toll, a little bird did sing. Man has no choice when he wants everything rise above the scarlet tide that trickles down through the mountain and separates the widow from the bride man goes beyond his own decision gets caught up in the mechanism of swindlers who act like kings and brokers who break everything the darker night was swiftly fading close to the dawn of day why would i want him just to lose him again Real Scarlet tide that trickles down through the mountain and separates the widow from the bride. We'll rise above the scarlet tide that trickles down through the mountain and separates. U hoorde Elvis Costello en Emily Harris met Scarlett Tide. Vrijdag gingen in de Albanese hoofdstad Tirana minstens tienduizenden aanhangers van de socialistische oppositie de straat op om te demonstreren tegen premier Salih Berisha en zijn regering. En een week eerder kwamen bij een anti-regeringsdemonstratie al drie mensen om. toen demonstranten slaag raakten met de oproerpolitie. En de protesten gaan door. Correspondent David-Jan Godfar, het gaat om grootscheepse betogingen. Waartegen is het, proces eigenlijk, het protest eigenlijk gericht? Nou, daarvoor moeten we even terug naar juni 2009. Toen zijn er parlementsverkiezingen gehouden in, in Albanië. Dat was een nek aan nek, race die de, de, de democratische partij van Sali Berisha die nu premier is. En de Socialistische partij die nu aan het demonstreren is van Edirama die rama die die eindigde. Nou ja, op een op nog geen procent verschil in de, in de uit in de uitslag. De OVSC heeft daar toen van gezegd van nou, die verkiezingen zijn niet helemaal eerlijk verlopen. Maar we geven het toch maar onze zegen. De socialisten hebben gezegd, dat is niet waar. Die verkiezing die is gestolen. Uh, wij willen nieuwe verkiezingen. Nou, sindsdien is er een aaneenschakeling van, uh, van incidenten geweest. De oppositie heeft maandenlang het parlement geboycott. Uh, er zijn demonstraties geweest. Er zijn hongerstakingen geweest door uh, socialistische parlementsleden. Uh, tot 21 januari is dat redelijk geweldloos uh, verlopen. Uh, maar zoals je zegt, uh, uh, vorige week vrijdag zijn er drie doden gevallen en iets meer dan 100 gewonden. En wat er nog bij komt is dat er, dat er nu een complot is ontdekt om oppositieleider Rama te vermoorden. Ja, maar zoals je het nu vertelt, klinkt het net alsof het om een partijpolitieke kwestie, conflict gaat. Albanië is een van de armste landen van Europa, dus je zou verwachten dat onvrede jegens de regering daarover ook een grote rol speelt. Ja, dat is wel zo. Je hebt gelijk hoor. Het is een arm land. Het is ook een, een corrupt land. Um, maar de mensen in, in Albanië realiseren zich heel goed dat dat met een nieuwe regering niet zo 1, 2, 3 opgelost zal zijn. Het is echt, althans vooralsnog, een, een, een, een, ja, een politieke strijd en niet een brede volksopstand. Ja, je had het over dat complot. Uh, premier Berisha heeft gesteld dat de oppositie vorige week een gewelddadige coup wou uitvoeren... om uh, in Albanië het scenario van Tunesië uit te voeren. Is dat zo? Heeft de oppositie het verzet afgekeken van de Noord-Afrikaanse landen? Nee hoor, het is zoals ik zei, het is al een stuk langer aan de gang maar vanaf juni 2009. En het is dus vooralsnog geen... Uh, volksopstand. Het is echt een strijd tussen twee politieke mastodonten. Die allebei hun aanhang hebben natuurlijk. En die allebei ook uh, die aanhang de straat op willen krijgen. Maar verder is ook, ja, Albanië is een heel ander land dan, dan Tunesië of uh, uh, Egypte. Berisha, de premier, die heeft het land niet in een ijzergreep anders dan in Tunesië en uh, Egypte. Heeft hij wel degelijk met een parlement te maken. Politieke partijen zijn toegestaan. De pers is vrij. En of dat nou allemaal ja, functioneert. Zoals uh, zeg maar in West-Europa. Dat is natuurlijk een andere vraag. Maar uh, ja, die, die, de situatie verschilt wat dat betreft echt principieel van, uh, van de Noord-Afrikaanse landen. Ja, maar dat, dat verhaal van een uh, complot voor een uh, staatsgreep. Is dat uit de lucht gegrepen of, of, of klopt dat wel volgens jou? Nou, ik denk dat uh, oppositie, oppositie rama niet... niet uh, uh, uh, die het niet vervelend zal vinden als, als, als Barisha opstapt. Maar daar zijn die, die, verkiezingen, of die, die, die, die protesten niet in eerste instantie, eerste instantie op gericht. Ze willen nieuwe verkiezingen. Omdat ze dus zeggen dat die verkiezingen in 2009 uh, gestolen zijn. Uh, ja, een ander verhaal is natuurlijk dat Rama heel graag zelf de macht wil. Uh, en daar, ja, daar blijkt ook wel een, een beetje het verschil met, uh, met Tunesië en Egypte. Hè, het gaat dus om Rama. Uh, het gaat om de leider van de oppositie. Het gaat om de socialistische partij. En het gaat om uh, de premier van de Democratische Partij. Dus nogmaals, uh, uh, het, het, het volk wil de straat wel opkomen... als ze daartoe uh, door hun politieke partijen worden opgeroepen. Maar dit verzet komt niet vanuit die bevolking. Nee, het, is wel, het gaat uit van de Socialistische Partij... maar een sociale revolutie is het bepaald niet. Nee, nee dat zou ik zeker niet zeggen. En nogmaals, uh, hoe dit allemaal gaat aflopen, dat weet ik niet. Uh, ja, wou ik je net vragen. <laughs> Ja, nee, kijk, de uh, Rama, de Socialistische Partij, heeft nieuwe uh, uh, verkeer, of, uh, demonstraties aangekondigd. Ja, als daar weer doden bij gaan, uh, gaan vallen of uh, grote aantallen gewonden of grote aantallen arrestaties en de politie gaat weer... Ja, heel ongecontroleerd optreden. Uh, ja, dan, dan kan er natuurlijk op een gegeven moment wel een, een grote woede gaan ontstaan uh, onder de bevolking. Um, vooralsnog zie ik dat niet gebeuren. Maar vooralsnog zie ik Berisha ook niet inbinden. Hij heeft ooit wel eens een keer gezegd, oké, okay, we moesten maar eens een parlementaire uh, een commissie instellen... Om, om die verkiezingen te onderzoeken hoe dat allemaal gegaan is. Maar ja, Berisha heeft de meerderheid in het parlement. Dus die commissie die zou natuurlijk ook uh, in meerderheid uit leden van zijn partij uh, bestaan. Dus daar heeft de oppositie weinig vertrouwen in. Ja, nog één kwestie. Albanië wil zielsgraag uh, toetreden tot de Europese Unie. Nou, die zal hier niet erg positief over zijn... over dit uh, partijpolitiek uh, conflict. Nee, absoluut niet. En dat heb je ook uh, sinds uh, juni 2009 ook wel gezien. Uh, met name onder leiding van Frankrijk... Uh, heeft de EU voortdurend geprobeerd te gemoederen tot, uh, tot bedaar te brengen. Uh, ze hebben uiteindelijk de oppositie er ook wel weer toe gekregen, zo, uh, zo ver gekregen dat die terugkeren in het, uh, in het parlement. Dus die boycott is wel afgelopen. Maar de verhoudingen ja, die zijn nog steeds ontzettend slecht. En dit zal, uh, ja, dit, dit zal de, de, de toekomst van, uh, van Albanië en Europa zeker geen goed doen. De, goed doen. Ze hebben in april 2009 officieel het lidmaatschap aangevraagd. Uh, nou, dat kunnen ze voorlopig wel op hun buis schrijven. Ja, David-Jan Godfra, mag ik je danken voor deze toelichting op de toestand in Albanië? Graag gedaan. Oké. Okay.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 Dus de lange was dat, met The Great Escape. Uh, vandaag eindigde het Tata Steel schaaktoernooi, voorheen hoogovens toernooi. En de meeste aandacht in Nederland ging uit naar het jeugdige, zeer jeugdige supertalent Anish Giri. Maar er deden nog twee jonge Nederlandse grootmeesters mee. Erwin Lamy en Jan Smeets. Goedenavond Goedemiddag. allebei. Goedemiddag. Beiden geboren op 5 april 1985, dat is bijzonder. He? En ook allebei met 4,5 punt geëindigd om een gedeelde 11e tot en met 13e plaats. Klopt dat? Ja. ja. Tevreden over die klassering? Um, Armin ja, het, was, Lamy? het was voor het eerst dat ik in de, in de agroep meespeelde tegen al die wereldtoppers. De wereldkampioen deed mee, nummer 1 van de wereld deed ja. mee. Bijna de hele top 10 was aanwezig. Dus... dus je bent dan blij dat je geen laatste bent blij, Ik ben blij dat de schaad redelijk beperkt is gebleven inderdaad. En Jan Smeets? Ja, ik ben toch wel behoorlijk ontevreden. Hoezo? Ja, Ik heb al een paar keer eerder meegedaan, ook in deze hoge groep. Maar uh, je vorige keer een beter gein. De ja, vorige keer was, was ook maar was even op punt als nu, maar twee jaar geleden ging het een stuk beter. Ja. En, ja. Het is natuurlijk uh, zo'n toernooi- een leerproces, weet je nou, Erwin Lamie, waarvan je zegt wat je nu verkeerd hebt gedaan, waar je nog sterker in moet worden? In welke aspecten? Ja, het zijn twee dingen, denk ik. Ten is, eerste, is, het is heel erg zwaar. Is, uh, partijen kunnen zes, zeven uur duren. En uh, die, al die wereldtoppers oh. die willen natuurlijk uh, van ons Nederlanders uh, winnen. Dus die gaan er vol voor. En het is belangrijk dat je, dat je tijdens het toernooi uh, je energieniveau uh, een beetje op peil houdt. Ja. En uh, daarnaast een beetje... Heb beetje, je dat, dat niet die... genoeg gedaan, bedoel je? Nou, dat, dat was altijd een heel zwak punt voor mij. Het sporten en dat soort zaken, dat liet uh, dat... ik nog wel eens een beetje bij... Bij, uh, zitten ja. Ik ben wel de laatste tijd uh, wat gaan hardlopen dat soort zaken. Dus dat is wel een beetje verbeterd. Maar uh, dat, als ik, bijvoorbeeld, ik speelde bijvoorbeeld tegen Carlsen, nummer 1 van de wereld. En uh, na zeven uur spelen had ik het idee dat hij nog uh, rustige marathon uh, had kunnen lopen ja. na de afloop. Dus dat zijn wel ja, dat is toch verschillen. Dat is toch vreemd om te horen voor Leken. Want de mensen denken schaken, dat is een ja. denksport, dat is hersens. En nu blijkt dat je moet hardlopen om goed te kunnen schaken, Jan Ja. Maar... Loop jij hard? Heel alleen voor grote toernooien. Ik ben, ja. een, ik ben erg lui, maar als er een groot toernooi aankomt, dan wil ik nog wel eens uh, gaan joggen. Uh. Ja, maar is dat veranderd in de loop van tijd? Want zoals je ziet, ik ben wat ouder en hmm. ik herinner me uit de jaren 50 was schaken toch een kwestie van oudere, dikbuikige heren. Tegenwoordig duren die partijen 5, 6, 7 uur. En is dat van de laatste tijd dat je daar ook fysiek uh, je op in moet stellen? Ik denk dat het hele spel is veel moderner geworden, ook uh, met, met invloed van de computer... Je ziet ook uh, dat het enorm aan het, aan het verjongen is. Uh, de ja. jonge spelers krijgen heel snel heel veel informatie tot zich. En uh, ja, dat in combinatie met die, met die energie, dat, dat heeft wel een hele andere schaakwereld gebracht, denk ik. Ja, de jonge generatie rukt ook op omdat ze de computer beter uh, hanteren. Zoals. Ja, ik denk als ze ermee opgroeien, dat, is, dat, dat scheelt. En... Wat eigenlijk belangrijker is, dat is dat vroeger om ervaring op te doen moest je toernooien spelen, uh, wedstrijden spelen. Maar nu kan je met drie klikken op je, op ja. je muis op je computerscherm, kun je gewoon alle informatie, alle partijen die ooit gespeeld zijn, uh, direct tot je nemen. Ja, de leek vraagt zich af, wat heeft de computer er eigenlijk mee te maken? Wil jij moet toch spelen? Jij moet Ja, het is, het zetten, is niet alleen de computer, maar het is ook, uh, de, alle partijen die ooit gespeeld zijn, die worden, die worden allemaal opgeslagen in een enorme database. We hebben miljoenen partijen tot onze bes beschikking. En dus wij, de hele historie van het schaken is, is, zit in die computer. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat helpt enorm. Al die informatie is heel makkelijk uh, ja. tot je te nemen. Vroeger ja. was dat heel anders. Dan uh, moest, een, werd er een toernooi in Rusland gespeeld. En dat werd dan een paar maanden later... Ja, dan stond dat in de tijdschrift. Ja, werden die partijen ergens gepubliceerd. In ja, een of ja, andere op, ja, ja. blaadje. Maar nu is het dat is helemaal veranderd. Ja, jullie zijn allebei 25. En fulltime schaakspelers, dus. Kun je iets zeggen hoe ziet je dag eruit? Is die uh, voor het grootste deel gewijd aan het schaken? Ja, ik moet nog, nog een kleine opmerking erbij plaatsen. Ja. Ik studeer een heel klein beetje nog. Ik doe een, een, fi je? een finance master uh, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. En dat, uh, maar het gaat op een heel traag uh, niveau. Omdat je zoveel tijd besteedt ja, aan het schaken, goed. of niet? Ja. Maar jij bent echt fulltime schaken. Fulltime prof. Inderdaad. Ja. ja. Daar is dan die vraag. Hoe ziet het aan je dag eruit? Ben je bent toch niet acht uur per dag met schaken bezig? Nee, zeker na, na zo'n toernooi als dit. dan uh, doe je even een paar dagen rustig aan. inderdaad. Want tijdens, tijdens een, een toernooi als dit. Uh, speel je na zeven uur. Uh, een partij van zes, zeven uur soms. En dan na de partij bereid je ook weer twee, drie uur voor op, op de volgende uh, ronde. Dus dat, ja, na, na zo'n toernooi als dit. dan moet je eventjes uh, gas terugnemen, inderdaad. Ja. En uh, ja, tijdens een, als ik geen toernooi speel, dus als ik gewoon thuis ben, dan uh, werk ik misschien een, uh, een uur of drie, vier uh, per dag aan, uh, aan schaak. Ja. Echt intensief. Anders wordt het ook te veel, dan kun je herstel en dat ja. uh, niet meer aan. Uh. En je bent ook getrouwd met een collega, schaakgrootmeester. Die zit ja. hier ook. Ja. Uh, Alina, geboren Motoj, Roemeense. Uh, wereldkampioen voor onder de 10 jaar geweest. Proficiat. <lacht> maar betekent, reizen jullie samen naar toernooien of uh, zien je elkaar? Ja, vaak, er zijn wel niet? bepaalde toernooien die we samen spelen in inderdaad. En we proberen dat een beetje om elkaar af te stemmen na natuurlijk. En uh, ja, we, we, ja, we reizen een beetje de hele, hele heel Europa door, want daar is het schaken speelt ze nu bij even thuis. Wanneer ga je weer? Uh, ik ga waarschijnlijk over twee, over twee ja. maanden ga ik weer naar ja. Roemenië toe. ja. ja. ja. En dan ga jij ook spelen, Alina. Uh, yes, I understand everything you say, but unfortunately... Uh, I'm a little bit ashamed to speak myself in Dutch, so I'm going to reply in English. Okay. Yeah. Uh, Yeah, I'm also playing and and and oh, Erwin, ja, ik ben ook en we genieten very heel when als we toernooien samen spelen. Het is nog beter. We hebben zelfs een keer tegen elkaar in de eerste ronde en Erwin defeated me verslagen. So. Ah, ik vind het ontzettend leuk om samen toernooien te spelen. En ooit hebben ze ook in de eerste ronde tegen elkaar gespeeld en uh, Erwin en Alina. En toen heeft Erwin gewonnen. Ja. Wat, wat veel mensen zal uh, intrigeren, hoe plat dat mogelijk ook is, is je bent uh, uh, prof, uh, jij bijna en mm. jij voelt time. Um, kun je ervan leven? Ja, anders uh, kan je nee. het ook niet doen natuurlijk. Nee, maar hoe dan? Waar, wat zijn de inkomstenbronnen? De, de, de grootste inkomstenbron is als je een toernooi als dit speelt, dan krijg je een startgeld. Dus een uh, vast bedrag om, uh, om mee te doen. Enig idee hoeveel? Uh, Daar heb denken? ik zeker een idee bij. Maar, uh, dat ja, nee, maar wij niet ook. Maar, nee, maar het is onvergelijkbaar vergelijkbaar met als je een gewoon normale baan hebt op de. Tenminste, zo is het voor mij op het moment. Het is net zoals in wielrennen dat je een startgeld, als het ware, krijgt. Ja, ik om denk alleen de topwielrenners wat uh, net wat meer geld krijgen. Denk ik ook. Dat is ja. dus een van de bronnen, toernooien. Wat heb je nog verder, Erwin? Nou, je geeft ook uh, dingen als simultaans bedrijf in. Het was leuk om een grootmeester in te huren of, of dus. Maar ik heb zelf... Ja, het, als schaker zou je geen miljonair worden, maar het, het, het bestaan van schaken heeft me altijd uh, aangetrokken. Het, het reizen, het spelen van toernooien. En, uh... Altijd? Wanneer? Ja, wanneer... al van jongs af aan, al Wou je toen, toen ik eigenlijk. 12 niet... al schaker worden? Ja, toen eigenlijk al. Ja, ja, terwijl dat toen nog niet naar uitzag dat ik dat ook zou kunnen doen. Maar, had kunnen doen, maar. Uh... Dat is gelukkig wel uh, gelukt, in, in, inderdaad. Hè. En daar ben je ook door je ouders in gestimuleerd? Of vonden die eigenlijk dat je een echt beroep moest leren? Die vonden ook wel dat ik netjes mijn school af moest maken en dan misschien wat. Maar ze hebben wel altijd, uh, altijd zeker gesteund uh, ja. bij, bij alles. Anders dan is het ook heel lastig, denk ik, als je geen steun krijgt van je, ja. van je omgeving. Over die inkomstenbronnen, Jan Smees, ik hoor dat er ook een, een andere inkomstenbron is dat je secondant wordt van iemand die nog beter is dan jij. en ja. Om het wereldkampioenschap of zo gaat spelen. Ja, dat, uh, toevallig uh, iets meer dan een half jaar geleden waren we allebei secondant uh, van Topoloff in de matches die hij om het wereldkampioenschap pe speelde tegen uh, aan de hand. Ja, uh, ja dat duurt dan anderhalve maand. Uh... En dat is gehonoreerd? Nou, ik, voor mij is het toch wel uh, een moment waarop je zelf dingen leert. Ja, ja, ja. Uh, door te zien dat... hoe zo iemand voorbereidt. Uh... Goed, dat vooral, maar is het gehonoreerd? Wordt het gehonoreerd door, door zo'n Topoloff? Betaalt hij jullie? Hey, nee, natuurlijk. Het is voor ons ook heel, heel interessant omdat uh, ja, van, van, van mm. dichtbij zo'n zo'n wereldkampioenschap meemaken, dat is natuurlijk uh, ontzettend ja. interessant voor, voor ons. Ja. Jullie zijn uh, 25. Het is toch, nou, geloof ik al de derde keer dat ik dat zeg. Ja. Wanneer is een schaakrootmeester eigenlijk aan zijn top? Hoe lang kun je? Heb je enig idee hoe lang je nog kunt doorgroeien? Maar okay. de, de wereldkampioen is uh, 41. Ja, vis van het al aan En ik, ik, ik denk dat je rond die leeftijd uh, zo rond de top, of misschien al ietsje uh, dat het daar al ietsje uh, uh, minder gaat worden. denk ja, de, schat, schat ik zo. Ik en denk, dat je rond de 35, 40 dat je dan op je top zit. Ja. Ik denk eigenlijk ja. dat het iets eerder is. Ik denk dat je zo tussen je 30ste en 35ste. Misschien op je dertigste zelfs wel op je best bent... en dat het daarna minder wordt. Waarom maar zo vroeg vroeger, om Botwinnek en Uwe, die waren Ja, op, Omdat toen uh, ouder. Het, uh, het opnemen van informatie... en het vergaren van ja, ervaring uh, ja, was toen ja. belangrijker. Dat kan nu makkelijker door, door die computers. Ja, dat is ja. Weer, die, weer die computer inderdaad... Uh. Ja, voor Nederland is het zo. Dat was in de toptijd van Jan Timman uh, en Max Heuvel veel aandacht voor schaken. Daarna zakt dat dan weer weg. En nu zie je dat door die opkomst van Anish Giri... er weer, weer opleving is, ook in de belangstelling. Is dat, vinden jullie dat leuk? Is dat leuk voor jullie of is het een beetje sneu voor jullie? Nou, ik denk dat het voor het Schaken Nederland een uh, godsgeschenk is, in, in, inderdaad. Want uh, ja, zo. wij hebben inderdaad, sinds Timman eigenlijk nooit meer iemand gehad die, die, die echt. Uh, Potentiële wereldtopper uh, kan, kan, kan zijn. En ja, ik denk dat Anis dat wel, wel inschrijft. Het dus is nog natuurlijk veel, veel te vroeg om nu al uh, van alles te gaan uh, roepen. Maar hij, hij laat in ieder geval enorme potentie zien. Uh. Ja, Jan Spees. Blij ja. met deze. Nou, ik, ik ben het helemaal met Erwin Aids. Maar ondertussen moet ik toch ook nog zeggen dat. Alle interessante uitnodigingen gaan natuurlijk nu eerst naar Anis en dan komen wij misschien aan de beurt. Ja, nou, dus wat dat is toch betreft, een beetje Dat ziet, ja. ziet toch ook een nadeel. Ja. Maar als, nou gewoon, als hij zo snel mogelijk wereldtopper wordt, dan kunnen ze hem als wereldtopper uitnodigen en dan ons gewoon als, als sterke Nederlander. Ja, dan is alles je, weer goed. Of je kan misschien secondant van hem worden. Ja, dat ja. is ook nog. Ja. Ja. Want wat is het volgende engagement voor jou, Jans Meijers? Um, uh, eerst is er wat Bundesliga, dat is al volgend weekend. Uh, oh. Een hele Duitse competitie allebei. Uh, en in maart is het EK in Frankrijk. Zo. Ja, dat is eigenlijk het eerst volgende grote toernooi. Ja. Ja. Ja. Spelen jullie in de Bundesliga? Ja, ja in, in Schaken kan je alle competities gewoon uh, tegelijk spelen. Ik speel in uh, Duitsland, uh, Spanje, oh. Nederland. Ja, want jij was van het Hilversum Schakenhootschap. Ja. ja, Jan ook. Ja. Uh, spelen we spelen wel alle twee. En dat is ook een beetje prof. Dan krijg je ook nog wat, verdien je ook wat mee. Ik krijg ook nog wat mee, ja. mm. <laughs> Nou, oké. Okay. Reuze interessant. Uh, Erwin Lamy en Jan Smeets. Twee uh, schaakgrootmeesters van Nederland in het Hoogover toernooi. Dank jullie wel. Oké. Okay. En u ook. Alina Het is voor 12. Skiën in Pakistan. Misschien is het een toeristisch uh, topidee. In de Swat al daar, ligt namelijk het enige skiresort van het land Malam Jabba, Drie jaar geleden verwoest door de Taliban, maar deze week heropend. Ronald Naar, alpinist. Goedenavond. Is het Goedenom. daar goed skiën? Um, nou, het zijn maar een paar sleepliefjes. Maar in potentie is het een wereldoord. Oh ja? Wereldoord? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik ben er uh, in 76 geweest, dus echt al heel lang geleden. En uh, ja, toen waren er waren een paar sleepliefjes en het is ook niet heel veel meer uitgebreid. Is het daar, is het daar uh, mooie sneeuw? Ja. Je tuf ja sneeuw ja. bijvoorbeeld? Ja, ja. Je hebt, uh, zeg maar, dus het, het is een onderdeel van Kashmir. Je hebt Pakistanse, indiaans Kashmir. Dit is het, uh, zijn we aan de rand van het Pakistanse Kashmir. En um, dat ligt aan het eind uh, van het gebied van de Moeson. Maar ze hebben ook in de, midden in de winter hebben ze een periode daar zo dat er heel veel uh, neerslag is. En dan kan er gewoon in een dag uh, uh, anderhalf, twee meter vallen. Echt hoeveelheden die je in de Alpen niet ziet. Ja, en zijn het uh, goede pistes met een hoge moeilijkheidsgraad? Um, in uh, dit gebied in de Zwatvallei is alles uh, eenvoudig. En dat komt omdat het gebouwd is voor uh, recruten van het Pakistanse leger. Oh. En de enige die daar uh, uit het buitenland uh, wel eens komen om te skiën... dat zijn uh, korpsdiplomatiek uit Islamabad. Die gaan er wel eens in een weekendje heen. Maar ja, verder komen er niet of nauwelijks mensen. Ja, Maar, maar er is wel een hotel, hè? Nou, ja, dat hebben ze nu gebouwd. Oh, dus, ja. uh, tot vijf jaar geleden waren er alleen maar kazernes. Um, ja, en dan kon je eigenlijk niks doen. Nee, maar maar ja. Nou ja, je moet bij een hotel ook niet te veel voorstellen. Nee, nee, maar ja, dat is nu een hotel. Dus misschien kunnen we er ook uh, glue wine bestellen daar. Of de het Pakistanse... Het hè? Oh, oh ja, nee, nee, ja. ja pardon. Ja. Ja. Ja. En die liften zijn misschien inmiddels ook beter geworden. Nou, ik, ik denk dat ze uh, boven iemand met een fiets hebben zitten... die stroom stroomopwekt of een dieselmotortje. Maar veel meer zal het niet zijn. Ja. Hebt u de skis al klaarstaan om er weer heen te gaan, uh, Malam Jabba? Ik denk dat ik daar wel heen ga. Ik moet al die woorden een keer gehad hebben, ja. Ronald Naar, uh, dankjewel. Dit was met het oog op morgen. Morgen zit hier Eva Jinek en ik eindig met een gedicht... van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ronelda S. Kamfer. Waar ik staan. Nou zit ik om een tafel met mijn voorvaderse vijanden. Ik knik en groet bedachtzaam. Maar ergens diep binnen mij weet ik waar ik staan. Mijn hart en kop is op. En zoals goed opgevoede mensen lachen en eet ons samen. Maar ergens diep binnen mij weet ik waar ik staan. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert ein...